Komt Koning David terug? Dat is de titel van deze aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. Gaat Koning David terugkomen? Goeie vraag, interessante vraag. Want ja, de vorige uitzending hebben we het over die bekende profetie van Jeremia 33 gehad: ja. dat Gods verbond met Israël zo vast staat. Als de zon en de maan en de sterren, en zoals die draaien, en de aarde wentelt. Dat dat allemaal vast, zo vast staat Gods verbond. Mm -hmm. En uh, we hebben het nog over de, de provincie gehad. En we hebben het over eens gekozen, blijft gekozen. Ja, precies. Israël blijft Gods uitverkoren voor. Wat ook. Maar, nu staat er in die tekst, en dat is wel erg interessant. Dat uh, datzelfde voor David geldt. Laat maar even nog lezen, Jeremia 33. En dan beginnen we maar bij vers 25. Zo zegt de Heer, als ik mijn verbond over de dag en de nacht... de verordeningen van hemel en aarde niet heb vastgesteld... dan zal ik ook het volk van Jacob en mijn knecht David verwerpen. Dus Jacob, het belang van doorblijven leven en bestaan van Israël... ...wordt gelijkgesteld met, uh, met David en ja. met het koningshuis. Mm -hmm. Dat is heel, heel merkwaardig. is dat. En wat, wat, wat houdt dat verbond met David in? Dat ik uit zijn nazaten, uit zijn gezin, uit zijn nakomelingen... ...heersers neem over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob... ...want ik zal een keer brengen in hun lot en mij over hen ontfermen. Ja. Dus met de terugkeer... Van het Joodse volk naar Israël dus zal ook waarschijnlijk de terugkeer van het Davidische uh, hiërarchie, het Davidische koningshuis, plaatsvinden. Ja. En dat ja. is, is bijbels. Wanneer, wanneer is dat eigenlijk opgehouden te bestaan? Is nooit opgehouden te bestaan. Altijd doorgegaan? Altijd doorgegaan. Kijk, Want... de Joden die hebben dus naar Zerubbabel, die naam ken je. Ja. Dat was eigenlijk de opvolger in, in, in Juda, ja. tijdens na, na de ballingschap. Ja. Dat was, die komt ook uit het Davidshuis uit, dat was de nakomeling van David. Mm -hmm. En al het nageslacht is in de boeken geschreven en die zijn van geslacht tot geslacht bewaard. En momenteel lopen er heel wat uh, David-nakomelingen in Jeruzalem rond. Mm -hmm. Dat is een hele interessante vraag. Maar goed, ja. de laatste koning, de echte koning. De echte, de de echte heerser. Het was heerser. geen koning, was ja. een heerser. Ja. Er maar staat hier ook de, geen koningen. Maar dat ik uit zijn nazaten, geen heersers. Let op het neervoud. Ja. Altijd op het letten. Altijd ja, op de details in de Bijbel. Geen heersers nemen over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Mm -hmm. Dus de, een van de vragen is... Kunnen we nog een koning David daar in Jeruzalem verwachten? Ja. In het, uh, op de troon van David. En een tijdje geleden, al jaren geleden al, was er een stroming in Israël die zeiden Ach, al die politieke luiden maken maar ruzie <laughs> ja, onderling. Al die presidenten. Ja, al die presidenten <laughs> en iedereen die maar president wil worden. We hebben 6 miljoen presidenten hier in Israël. Ja. Het wordt tijd dat er weer een nakomeling van David op de troon komt te zitten. Je mm -hmm. hoort er niets meer over. Maar. Moeten we dat toch nog eens even nagaan, want de andere, de twee grote vragen zijn. Uh, de eerste vraag is, uh, komt er nog een David? De tweede vraag is, wordt met die David in de provincie niet bedoeld de zoon van David? Nou, de, de, de heer Jezus heeft drie titels. De zoon van God, de zoon des mensen. Dat komt uh, vanuit Daniel, dat mm -hmm. weet je, werd de zoon des mensen, ja. werd voor God geplaatst. En die kreeg allerlei bevoegdheden. En uh, de derde was de Zoon van David. Ja. En dat lees je voortdurend in de Bijbel. En uh, dat de heer Jezus, bijvoorbeeld de engel Gabriel, die komt bij, bij Mirjam, bij Maria, en die zegt in Lukas 1, Uw uh, zoon zal de troon van David bezetten. ja en nou dat... ja, en ze hebben hem zelf benoemd tot Koning der Joden. Ja. En, en de Joden noemden hem, hij is heen gegaan. Nee, dat hebben zij niet gedaan. De Romeinen hebben dat gedaan. De hebben dat gedaan. Dus de wereld, dat is, de wereld heeft hem benoemd tot koning de Joden. Ja, de, de staat namelijk drie, drie talen. Ja. Hebreeuws natuurlijk voor Israël. Nee, uh, Grieks voor de wijzen en de geleerden uit die tijd. De, de Grieken. Dus de wetenschap. En de wetenschappers, ja. De derde. ...is voor het gewone volk, ja. voor de, in, in het Latijn, voor de Romeinen. Hij hmm. stond boven het kruis, dat is ook een hele belangrijke indicatie. Dus, dus hij was koning de Joden en is ook als koning de Joden heen gegaan, maar hij is opgestaan en leeft nog steeds als koning de Joden. Ja, ja, ja. En dan de oude profeet Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die was ook een profetisch man hoor, mm -hmm. hoewel die de, een beetje brutaal was tegen de Engel Gabriel. Ja en dan uh, een hele tijd uh, moest zwijgen, en, uh, hij zal dat wel vervelend, vervelend gevonden hebben. En hij zegt ook, de uh, Messias is geboren, hij heeft een hoorn des heils opgericht in het huis van David. Hmm. Een hoorn des heils, dat, is, dat zie je vaak op die, die kerstkaarten, zie je zo'n hoorn en daar hangen allerlei uh, trosse druiven en allerlei andere soort fruit uit. Een hoorn van overvloed, een hoorn, en die hoorn van de Heil, van de Heer Jezus, die kennen we natuurlijk wel. Die is vol van redding, vol van bevrijding, vol van genezing, vol van liefde, vol van trouw. Dat is de hoorn, dat is heil. Ook dit, maar ook de mensen die op een gegeven moment uh, bij de intocht waren. Uh, die riepen ook, uh, uh, ik zou bijna zeggen, de leeuw uh, uit de stam van. nee, uh, de wortel van David, Hosanna. Uh, Mellech. Avond, ja. Er was ook weer Mellech, Israël, David, Mellech, David, de koning van Israël. Ja. Een bekend populair liedje is dat in Israël nog steeds. Mm -hmm. Nou, En wat nog meer dan de blinden, oh ja, de blinden in Jericho. Uh, zijn, uh, waarschijnlijk heeft hij al twee of drie blinden genezen. Mm -hmm. De ene keer toen die stad inkwam, de andere keer die, uh, wilden ze nog een graatje meepikken, en de die kwamen en die riepen dan. Uh, uh, heb medelijden, gij zoon van David. Ja. Nee, dat was allemaal heel, heel... Dat is de eerste vraag. Maar we moeten kijken of er ook andere indicaties Precies. zijn. Ja. Maar een tweede vraag die we eerst op moeten lossen is... Waar blijft de trouw van de heer aan David? Want, Want dan, na, na de eerste ballingschap is er geen koning meer geweest, eigenlijk. Ja. Waar blijft dat dan? Hoe kan dat? Is die dan niet trouw? Nou, eerst maar eens naar die, eerlijk zijn naar de trouw van David kijken. Mm -hmm. Naar wat God eigenlijk beloofd heeft. Dat is door U kent het verhaal natuurlijk wel. Dat is toen David een tempel wilde bouwen. En uh, hij had geld zat, hij had genoeg veroverd. Hij wilde in Jeruzalem een tempel bouwen. Profeet Nathan, die was uh, heel enthousiast, ging vrolijk naar huis en zegt... De Heer zegen je, de Heer die geef je wat in je hart is, bouw maar een mooie tempel. Nathan, die uh, kruipt dankbaar de bed. Hij uh, gaf nog een lofprijs naar de Heer, zoals in Israël gewoon is, s'avonds met het avondoffer. En plotseling hoort hij een stem: Wat heb ik met daar, Nathan? Heb jij de goedkeuring aan David gegeven voor ja. die tempelbouw? Ja. Uh, hoe haal je het in je hoofd? Ga terug naar David. Nou, was, staat... dat ja? was dat zo onlogisch? Was het zo onlogisch dat uh, Nathan dat, uh, zijn goedkeuring gaf? Ja, well, even kijken, even snel kijken. Wat, uh, wat in 2 Samuel staat, dan zien we die ontmoeting van, uh, van Samuel met David. De tweede keer dus, nadat hij die goedkeuring had gegeven. Ik meen 2 Samuel 7. En dan is, daar komt hij terug. En, en in de nacht, vers 4, kwam het woord van de Heer tegen Nathan, ga... Spreek tot mijn knecht, tot David. Nou, nog steeds mijn knecht, hè? Ja. Zo zegt de Heer: zou jij voor, mijn, uh, voor mij een huis bouwen om te, in te wonen? Nou ja, en dan uh, gaat dat verder. En dan gaan we verder in vers 11, het laatste deel. Ook verkondigt de Heer u aan. De Heer zal u een huis bouwen. Dat is geen paleis. Maar het was een nageslag bouwen, een, een bouwen. En uw zoon, vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal zijn koninklijke troon voor altijd bevestigen. Dus weer het huis van David, voor altijd weer. Ja. En dan krijgen we hier vers 14, dat is de vers waar het om gaat. En dan vers 16, sorry. Uw huis, David, en uw koningschap zullen voor altijd... Voortdurend bestendig voor uw aangezicht en uw troon zal vaststaan voor altijd. Hmm. Nou ja, dat, dat is natuurlijk helemaal misgelopen. Ja. Hoe kan dat? Nou, dat, een psalm die geeft daar een oplossing voor. Wist je niet, hè? Nee. Psalm 89. Psalm 89. En dan ga ik naar. Uh, ik, ik, ik schiet al een hele lint doorheen. Vers 39 en 40. Uh, Begint bij vers 36. Eenmaal, zegt de Heer, heb ik bij mijn heiligheid gezworen. Hoe zou ik tegenover David liegen? Je bevestigt nog eens wat hij beloofd heeft. Kla ja, God kan sowieso niet liegen. Nee, natuurlijk niet. Nou goed, uh, hij. Verkondigt hier en benadrukt hier uh, weer uh, zijn, uh, uh, zijn vriendschap met David. Uh, ja. Mijn vriend David. Zijn nakroos zal vooral thuis bestaan. Nou, dat, dat zien we nu nog. Ze bestaan nu nog in Jeruzalem. Uh -huh. Zijn troon zal als de zon voor mij zijn. Oh, die troon die zal er ook eigenlijk bestaan. Gaan en dan zegt hij, de psalmdichter zegt hier, vers 39, toch hebt gij verstoten en versmaat. Zijt gij verbogen geweest op uw gezalden. Het verbond met uw knecht hebt gij teniet gedaan en zijn kroon ter aarde ontwijd. Mm -hmm. Jongen, jongen, is het toch mis? Dan gaan we even kijken hoe dat nou, nou verder loopt. Want die psalmdichter geeft zichzelf al de oplossing. Had hij waarschijnlijk niet op gelet, deze meneer Ethan. En eh, onbekend. Mm -hmm. En hij zegt, want ik zei, dat is Ethan, de dichter, voor eeuwig wordt uw goede tiernet gebouwd. Wat staat er dan? In de hemel bevestigt gij uw trouw. Mm -hmm. Wie is er in de hemel? De heer Jezus. Wie is hij? De zoon van David. Mm. In de hemel, daar wordt het voorlopig dat God En Het is ook wel logisch dat God daarmee doorgaat. Ja. Want David. Kom, de naam David komt zo'n duizend keer voor in de Bijbel. Zo. De naam van Mozes zelfs nog minder. Ik heb het een beetje geteld. Nou, geteld in de computer natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Mozes komt maar 800 keer. Mozes loopt achter bij David. En, uh, en Jacob maar 350 keer. De heer Jezus die haalt de 1400 keer. En, en Israël de 1900 keer. Zo. Maar goed, maar David komt dus herhaaldelijk... Uh, in, in, uh, in de Bijbel voor. In het oude en nieuwe testament. nieuwe testament heb ik ook nog gekeken. In het nieuwe testament komt die nog zo'n uh, even kijken, zo'n zo 90 keer geloof ik. Ja, ja uh, 50 keer. Ik weet niet, een heleboel in elk geval. Nou, wordt dan alles vervuld in de Heer Jezus? Is dat dan? En wordt het dan in het duizendjarig rijk? Dat is de vraag natuurlijk. Dat uh, de Heer terugkomt op de Olijfberg en volgens de profeet Zachariah en volgens de profeet uh, Ezekiel triomfantelijk door de Oostpoort Jeruzalem binnentrekt trekt en daar het koningschap aanvaardt. Mm -hmm. is, dat, is dat dan de vervulling? In de hemel bevestigt gij uw trouw. Ja. Nu gaan we eens kijken naar David. Wat staat hier in onze tekst? Ik heb er net al de nadruk op gelet. Let op. Uh, en dan zal ik vers 26, uh, Jeremia 33, 33. Dat is, dat is de tekst ja. voor de, deze uitzending. Uh, dan uh, zal ik ook het nakroost van Jacob en van mijn knecht David verwerpen. Dat God die verworpen. Zodat ik uit zijn nazaten geen heersers neem over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Wat betekent dat? dat nou, er staat. Ja, maar heersers... Uh... Nou, dus, er zal een koning komen en er zullen nog meer heersers bij zijn. Ja. ja dus niet alleen, kan ik zo, zou ik zo uit kunnen leggen, zullen daar vorsten uitkomen uit het geslacht van David. Mm -hmm. En kijk, we gaan nog even verder kijken. Ezekiel 34. Daar staat er ook zo'n tekst over. Ezekiel 34, vers 23. Ezekiel 34. Dan brengt God de schapen van Israël bijeen. En dan zal ik één herder over hen aanstellen die hen wijden zal. Mijn knecht David. Ja. Die zal ik. Ik, die zal hen wijden, die zal hun herder zijn. En ik, de Heer, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Dat is ook weer een indicatie dat uh, de echte David zou zijn. zijn. Ik heb ook een keer een Joodse uitlegger uh, horen zeggen, horen lezen, schrijven, zal ik maar zeggen. Uh, die zegt, ja, in de eindtijd zal de Heer zijn knecht David opwekken. Ja, ik, ik, ik lees wel over Elia. Zeg je? Ik lees wel over Elia. Ja, ja. over David als een opgewekte knecht uh, heb ik niet echt wat gelezen in de Bijbel. Nou, dan gaan we even kijken. Uh, Jeremia 30, vers 9. Dat, uh, daar heb ik ook zoiets gelezen. Ik ben benieuwd. Jeremia 30, vers 9. Ja, ah, ik ben er even over bezig geweest over deze zaak. Maar, ja... De traditionele uitleg dat het allemaal ter Jezus slaat in deze eindtijd. In ieder geval, het graf van David staat nog in Jeruzalem. Ja, dat graf van David. Maar men zegt daar bij dat graf van David: het is veel te klein, daar past hij niet in. <laughs> Wist je dat? Nee, nee. nee. nee weet je weet, het is een kleine tombe. Ja, ja, ja, hij wil. moet daar krom zitten, denk <laughs> ik. Nou, misschien is die gekrompen. <laughs> ja, dat zal wel na al die eeuwen. Ja, precies. Uh, Jeremia 30, vers. 9. Uh, maar zij zullen de Heer, hun God, dienen. En David, hun koning, die ik hun verwekken zal. Ja. In het Engels staat er: uh, I'll raise him. Ja. Dat betekent opwekken zal. Ja, Daar haalt dit vandaan. Ja. Hij moet, uh, maar het is niet zo dat, uh, zeg maar, algemeen gedachtegoed is dat dit over de Heer Jezus gaat. Ja, dat is algemeen. Ja. Maar dat is, deze tekst wordt dan uh, heel duidelijk aan, uh, aangehaald. Nou ja, maar dat de joden dat doen, dat kan ik me dat voorstellen, omdat zij gewoon Jezus niet als Messias zien. Ja, maar waarom zou niet, ja ik, ik, ik ben maar even advocaat van de tegenstanders, <laughs> ja, waarom zou... Na uh, Netanjahu bijvoorbeeld, iemand uit het huis van David, niet gekozen worden, getalenteerd iemand, mm -hmm. om, om, om, om premier te worden, om, om vorst te zijn daar. zou dat best kunnen. Ja, ik weet niet, komt Netanjahu niet toevallig uit hetzelfde huis? Ja, het kan zijn dat hij ten val komt, maar het kan niet. Nee, ook... maar komt Netanjahu niet uit het geslacht van David? Dat uh, heb ik wel eens gedacht, maar ik denk het niet, want dan ja. zou dat allang... Uh, met uh, dikke vette letters in, uh, bij Arut Sheva, mm -hmm. ja, dat is die orthodoxe uh, nieuwszender in Israël, of door uh, enthousiaste rabbijnen geproclameerd mm. worden en aanhangers van Netanyahu geproclameerd worden. Dat denk ik niet. niet? Uh, zou dat niet kunnen? Dat er dat, dat een profetische gebeurtenis is die in onze tijd zal plaatsvinden mm. en dat dan uh, nog een zoon. Want er, kan nog heel wat er moet nog heel wat gebeuren. Er moet sowieso nog heel veel ja, gebeuren. Moet, uh, uh, wat moet er nog gebeuren? Uh, Judea en Samaria moeten nog bevrijd worden van de bezetters. Ja. Nou, ik ga daar binnenkort een serie opnemen, dus wie weet. <laughs> <laughs> maar het nou, is een belangrijk gegeven, een belangrijke uh, uh, oriëntatie ook: Judea en Samaria. Oh ja, de bergen van Israël. Ja. En wat Efraim betreft, daar zullen we het een andere keer wel over hebben. Want mm. uh, daar staan ook nog bijzondere dingen van in het profetisch ja, woord. En, ja, sowieso uh, interessant om te zien hoe al die stammen, zeg maar, hun plek moeten gaan krijgen in dat uh, Ja, dat is, die, dat is de uitzending die over Efraim gaat. Ja, dat ja. Die, al die stammen die uh, duidelijk hun eigen plek terugkrijgen. Ja. Volgens uh, openbaring en uh, volgens ook de profeet, eh, Ezekiel. Ja. Heel boeiend allemaal. Nee, het kan dus best zijn dat, eh, dat, dat we nog meemaken dat eh, een, een, een nagekomeling van David daar, eh, laat ik zeggen, een soort democratisch koningschap, iets meer dan wij hebben, zal die koning te zeggen hebben, denk ik, binnen Israël. Ja. Iets meer dan bij ons. En eh, zij zullen ook dat nageslacht van David die zullen ook in de eindtijd een grote rol te vervullen. Tijdens de, uh, de Jeruzalem oorlogen je weet wel, de Jeruzalem in Zachariah 12, in Zachariah 12, daar, uh, vinden twee uh, grote oorlogen plaats ja. over Jeruzalem. En, uh, en dan wordt Jeruzalem een schaal der bedwelming, mm -hmm. de kijkers die zullen het allemaal nog wel weten. Ja. En alle volken der aarde gaan tegen Jeruzalem vechten. Heel de bekende tekst. En dan. Uh, en dan. Te dien tijd, zegt God. Dan gaat hij vertellen hoe dat allemaal gaat gebeuren. In die tijd, vers 6. Zullen de stamhoofden van Juda, dus de leiders. een vuurbekken tussen het hout. En een vuurtak zijn tussen. fakkel tussen de garven. Dan zullen zij links en rechts de natie in het rond verteren. En dan, ook vers 7, zal de heren de tenten van Juda eerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheft tegen Juda. Dus het huis van David zal daar een rol spelen ja. in die tijd. En, en, en dan gaan we naar verder. Eh, eh, te dien dagen zal de heren de inwoners van Jeruzalem beschermen, en wie als onder hen struikelt, zal de dagen zijn als David. En het huis van David zal zijn als God, als de engel des heren voor hun aangezicht. Dus dat huis van David dat gaat nog een, een significante rol spelen. Ik zie het, ja. In de ja. eindtijd. Ja. Ja. Dus nooit zo, eigenlijk nooit zo opgevallen. Hoor. Nou ja, er ja. zijn wel duizend en één dingen die, die mij nog nooit opgevallen nee, zijn ja, iedere ochtend als ik ja. in de Bijbel lees. Ja. Nee, dat klopt, dat klopt. Dat is duidelijk. En, maar uh, de, er wordt gesproken over de trots van het huis van David. Natuurlijk, dat, uh, dat heb je vaak met koningen. Ja. En, uh, en maar da dat staat God niet toe. Zeg je? God staat er niet toe ten opzichte van Juda. Nee, nee. Ja, God die wil daar een volmaakt volk van maken. Nou, uh, ik denk dat dat, als dat gebeurt, mm -hmm. dat dat plaats gaat vinden... Uh, Tijdens de grote verdrukking. Want we hebben gezien in de vorige uitzending dat in die tijd van de grote verdrukking zal, uh, zal Israël een enorm stuk uh, bescherming krijgen. Ja. En ze zullen zich ook krachtig moeten verdedigen. Mm -hmm. Dat is ook een duidelijke zaak. Want zij zullen daar zijn als bestraffers van de volken. In Psalm 149 lezen we dat. Ja, het is is het zwaard van de Messias. Mm -hmm. En daar zal dan duidelijk, is staat hier het huis van David een enorme rol in spelen. Ja. Ja, die zal altijd wel een paar uh, stamgenoten of uh, davidgenoten, zal die in zijn staf benoemen, een, een generaal of iets dergelijks. Ja. Maar we zullen nog uh, merkwaardige dingen in deze tijd uh, zullen we nog meemaken. Ja. Want ja, je moet ook nog terugkomen. Mm -hmm. En we zullen zien dat. Ja, er zullen toch wel meer stammen terug moeten komen, of niet? Ja, maar eh, als dat voorzegd wordt dat Ephraim terugkomt, worden daar meteen eh, de stammen die daarbij horen genoemd. Okay. En Manasse, die heeft zich blijkbaar afgescheiden. Manasse is makkelijker te vinden dan, dan Ephraim. Mm -hmm. Ephraim is helemaal, zoals de profeet Hosea zegt, is helemaal opgelost in de volken. Ja. Maar dat leg ik dan nog wel uit. Dat, is een, ja, ja, dat, is wel, dat blijft een interessante materie. Dat het hele... is zeer interessant, en, en dat is het ook, maar ik, ik, ik blijf het interessant vinden, ik blijf er graag over schrijven, maar het is meer dan interessant. Hmm. Het is, je probeert het heilige handelen van God na te speuren. Ja. De hand in de dingen te zien. Ja. En, en, en daarin moet ons bidden, en ons handelen gestalte krijgen. is ja. Dus uitermate belangrijk is dat. Want wij zijn medestrijders. Wij zijn medegenoten. Mm -hmm. Wij horen er gewoon bij. Net, uh, we zeggen, nou ja, de heer die komt al klaar met Israël. Natuurlijk komt hij klaar met Israël. Met of zonder ons. Precies. Maar het liefste met ons. Ja. Want de heer die verlangt daarna dat we daarvoor bidden. Dat we onze solidariteit tonen. He, dat we ook verlangend uitzien, niet alleen naar de Heer Jezus, maar ook naar de Zoon van David. Ja. Naar de Koning van alle Koningen en de Heer van alle Heren. Ja, nou, we zeiden al, in ieder geval is, uh, en dat lazen we ook, he, dat in, in de hemel zeg maar, die troon vaststaat. Ja, ja. En dat daar de Zoon van David op zit. Ja, dat is ook zo. Het uiteindelijke staat vast. Het zal gebeuren. Mm -hmm. Maar wanneer en hoe... Daar spelen wij een enorme rol in. Ja, want in jaar Frederik er staat ook duidelijk dat de heer Jezus als, zeg maar, als koning David Natuurlijk. zal... Natuurlijk. Nou, die, die koning David, die er dan eerst al zal zijn, zou graag, eh, zijn... zoals wij zo vaak vinden, uh, zijn kroon aan zijn voeten werpen, zoals ze dat zingen van de oudste in de hemel. Ja, ja dat zal hij met, met, met grote blijdschap doen. Mm -hmm. En misschien krijgt hij dan nog een post van uh, minister van Binnenlandse Zaken, of... Uh, of minister van Defensie, want die heer die zal in duizendjarig rijk staat in Psalm 2 ook heel wat tegenstand ondervinden. Mm -hmm. Niet dat het is. we noemen het toch een 1000-jarige Ja, weet ik. Maar die vrede die moet vaak wel bevochten worden. Mm -hmm. En dat, dat zien, we, zien we altijd. Alleen Salomo had de mazzel, die hoefde helemaal niet te vechten. Hoe kan dat? Nou, David had daar zo'n ongelooflijk machtig rijk opgebouwd. En die, die normaal machtige landen rondom Israël, die grote rijken, die waren ook onderling aan het knokken. En, ja. Maar er zit ook een risico in. Hè? Als je niet meer hoeft te vechten, dan kan dat ook fataal worden. Dankjewel. Uiteindelijk is dat Salomo natuurlijk ook fataal geworden: dat hij ja. gewoon lui werd. En, nou, al, en, al die duizend vrouwen, die, ja, ja. die zijn er fataal geworden. Ja. Kijk, dat, nou ja, dat is weer een andere zaak. Ja. Maar ja. In ieder geval van koning David kunnen we leren dat uh, hij was een vriend van God. God noemde hem mijn vriend, ja. David. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en God heeft zijn belofte aan David waargemaakt. Ja, maar dit is dus de zaak. Geven deze teksten ja. voldoende aanleiding en aanwijzingen voor oh, rabbijnen. En zeggen, er komt nog een echte... Hij zal David verwekken, hebben we net ja. gelezen. Ja. En, en in het Engels staat er: Heel raise David. Ja. Uh, ja. ja, het blijft een beetje: is dat de Jezus of is dat een nieuwe koning David? Ja, maar, en hij zal heersers hebben we net gelezen ja. in de tekst voor, voor, voor deze uitzending: ja, precies. Heersers uit het huis van David. Maar dus, goed, uh, dat God niet overal volledig zijn schijnwerpers opzet. waar je kunnen zeggen: maar, maar dit is het. Nee, dat zeg niet. ik niet. Nee. Nee, ik ben ook altijd heel voorzichtig in de dingen. Ja. Maar ik zeg: dus, ja, hier, het is goed dat mogen zeg mogen ik hier aangrijken. ook. Zij zullen de Heeren dienen en David, die ik hen verwekken zal. Ja. To raise. En, en misschien zal dat ook wel zo gebeuren. Dan zijn de mensen niet verrast. Uh, ja, dan zullen ze wel zeggen, opa Jan heeft het toch al gezegd uit de Bijbel, <laughs> maar, <laughs> ja. maar opa Jan zal er dan niet meer zijn denk ik. Ja, je weet niet, je kan 120 worden Jan, dus je hebt nog even te gaan. 120? Ja toch, dat is het maximum wat je kan bereiken in dit leven. Ja, dat is ook zo. Ja. Oké, okay, bedankt. <laughs> Sluiten we ermee af Jan. Uh, een mooie les over koning David en we gaan zien in de toekomst ja. of dat inderdaad waarheid wordt. En zo zijn er veel dingen natuurlijk die we nog moeten gaan zien in de toekomst. Dankjewel. Koning David, wel of niet tegen Jezus als koning, dat weten we zeker, dat hij koning is en dat hij zelfs gekroond werd als koning der Joden en dat hij nu troont in de hemel als koning der koningen. En of David uh, een vervolg krijgt, we gaan het misschien meemaken, u misschien vanuit de hemel kijkend en wij misschien ook wel, we weten niet hoe lang de tijd duurt, maar één ding is zeker, dat wat God zegt in zijn woord, dat houdt stand.